Wij beginnen de les, 227, op de pagina Kuf ein Dalet, 174, regel 1 van de tekst van de zoger zelf. Wat Kuf ein sein? Man land ba alma, gadol, nee, Abraham. Da wat je brian. De zoger begint, geeft iets, een, een voorbeeld van Abraham. Let op. Man land ba alma, we hebben geleerd, dat over, herinner je nog, op de vorige les hebben we geleerd dat over de citraagra en de mens die aangepakt wordt, die op de feestdagen eet, overvloedig eet, en aan de armen niet geeft. Dan komt de citraagra, steeg de citraagra omhoog, en krijgt een toestemming om hem aan te pakken. Want de mens is zo geschapen, zoals we weten, dat de mens om deze reden juist geschapen om geest te doen, om genade te doen met zijn medemens. En als hij niet geeft aan zijn medemens, dan is, er, uh, is het niet de moeite waard voor hem, verspilt hij zijn recht, zijn bestaansrecht. Een, wat kuf een zijn. 177. Lang, wie is, wie hebben wij in de wereld die groter is dan Abraham? De ava, die wil ik wel Die het goede deed aan elk schepsel. Punt. Bayoma twee de abad Mishtaya machtief. Weigdal hajelet, weigmail vijas, Avraham mishtegadol, bij dri. drie, hagmail et jitzhak. Bijoma de abad Mishtaya op de dag toen hij feest. Vierde, gaf een feest. Ik zal even, voordat we verder gaan, zal ik even een kleine toelichting geven. In de minderaars wordt gezegd, dat op de dag, staat ook in de Torah, maar uitvoerig nog wordt het uitgelegd door onze Torah geleerden. Dat op de dag toen Jitschak al eh uh, ...groot gebracht werd, betekent groot gebracht werd met melk. Dus stopte als het ware met het, met het uh, zuigen van de melk, dus 24 maanden oud, zoals we dat leren in Prietscheim, dat is de toestand van uh, jenica, het zuigen van de melk. Dus twee jaar oud was, was al groot, dat betekent dat deze, dat woord, der, een woord dat de Torah daarvoor gebruikt, daarvoor gebruikt is, betekent Yom hagmal Yom, van wanneer Gamal van die, wanneer is hij helemaal klaar is van het van het uh, zuigen van de melk. Groot gebracht, dat is groot brengen van de melk. Dus op deze dag heeft dat uh, is wat hij zegt dan. Nou, dan op deze dag, op de, deze bewuste dag van het grootbrengen van de Ietschang, Ietschang was al twee jaar oud, uh, uh, organiseerde, Abraham organiseerde een feest, een grote feest. Hij was van prins, hij was van prinselijk geslacht. En hij organiseerde toen een feest waar, waarop hij, waar hij dus al die grootte van de aarde als het ware had uitgenodigd. Ja, voor, voor, dat, voor, de, voor dat feest. En interessant is dat, natuurlijk, onder die mensen die hij uitgenodigd had, uh, waren natuurlijk mensen die. ...van binnen dus natuurlijk een beetje spotdreven. ...dachten ze nou... ...die Sarah die kon niet meer... ...dat is een beetje... ...dat is een, echt, echt een, uh, een... ...een truc met Sarah... ...dat Sarah op haar leeftijd... Uh, ...van 90 jaar oud... ...dat zij nog een kind kon, kon... ...kon krijgen... ...en niet alleen dat... ...dat nu twee jaar lang... ...kon ze nog melk geven aan die iets... ...dat is natuurlijk een... Uh, niemand kon het geloven... ...dus... Wat hadden ze gedaan, die mensen? De vrouwen van die grote mannen, die brachten met zich ook kinderen mee. Kindertjes, dus kleine kindertjes, ook, ook die zuigelingen, ja, zo tot, tot twee jaar oud. Of zo. En dan, dan, hadden ze, dan zeiden ze tegen Sarah, Sarah, oh, oh, ik heb geen melk vergeten, ik heb, ik heb melk vergeten, ik heb niet melk nu bij mij, of ik weet niet, mijn kind wil nieuw eten. Wil kind, mijn kind wil nu uh, melk, uh, moet melk hebben, maar ik heb nu niet geen melk. Nu op dit moment uh, mijn, mijn borsten geven nu geen melk. Allemaal, allemaal dat soort trucjes gemaakt. Maar dan zeg, zeg, zegt Sarah: "Nou kom op, geef eens aan mij." En terwijl zij dan met hun kindertjes, pakt, zij pakt gewoon een kindertje, kan pakt een kindje van deze en van de andere en geeft melk. Dus die vrouwen, die zagen wel, dat het wel waarheid klopte wel. En dan de andere kinderen, en nog andere kinderen, ze had zoveel melk. Hashem maakte het zo, op, de manier dat, op deze manier, dat het wonderlijk eigenlijk was. Ze konden het niet begrijpen, want zij dachten dat, dat het kindje werd ergens uh, geadopteerd. Op, op, zoals men dat zegt, op een, op de, op de marktplein, op een marktplein gevonden, zoals zegt men dat Uh, op deze manier, maar dan op deze dag is dat op deze manier. Pakken we haar goed? Uh, wel weten we dat het laten uh, we dat zien aan iedereen dat het, uh, dat het een komedie is van Sarah. Ja, dat is eventjes uh, het verhaal. En nu gaan we kijken verder van dichtbij. Bijoma. Tweede Abit Mishtaya, op de dag toen hij dat feest uh, maakte, organiseerde, maar dan maken, letterlijk. Toen hij dat feest gaf, maakte hij wat is het geschreven? En dat is in het Torah geschreven. Waar dus op, de, op deze plaats staat het wel. Weik daar, wij je het. En een jongen. Is groot geworden. Wegmaal, en hij is dus. betekent dus dat hij al stopte al met, met het zuigen van melk. Dus hij was al groot, twee jaar oud. Maar ja, Abraham is tegen, staat het in de Torah. En Abraham maakte een grote feest. Een groot feest. Op de dag van uh, toen Yitzchak, Hagamal, toen Yitzchak. Uh, dat uh, deze toestand van Gamal, Hagamal van Yenica afgemaakt had, dus dat hij al gestopt was, was niet meer nodig voor hem om melk te, te zuigen van zijn moeder kijk nou een geweldige wat geweldige traditie hè? De, die, die er was omdat Abraham wist wel natuurlijk kende het Kabbalah, kende natuurlijk de krachten van Hashem, dat hij een feest gaf, ja, omdat zijn kind Katnut, ja, de Katnut, heeft bereikt. Dus de fase Katnut was afgemaakt. En bij het afmaken van een bepaalde fase, zo zien we dat ook in de tradities van het volk Israël, is dat bij het bereiken van elke volgende fase, die eigenlijk overeenkomt met, de, fase, de ontwikkelingsfase of de fase in het uh, grootbrengen van de noek, de het precies hetzelfde hier op aarde: de mens bij het bereiken van een bepaalde fase of uh, afmaken van een bepaalde fase, voltooien van een bepaalde fase, dat men een feest viert. e 3 Avat punt Avad Avraham Mishtaya. Vikara lehol Ravravai Ravravai Dora Lehagii Seudata. Avad Avad Avraham Mishtaya Avram Makte Feist. Vikara Rip Lechol Ravravi en liep alle groten van, van de generatie, van zijn generatie, naar deze maaltijd. Vier. Uteninan. Begon zijn data de gehadwa. mikatrega Bikatraga. Azir. Beghamui. Iga hoe barnes, Agdim Kivo Lemiskani le miskaney, umiskaney, babaita, umiskaney babaita, wajumikatrega, id barish zes, velo altaman, velav altaman, vechamij arvuvia, dech edwa miskane, o beloh ze de actim le miskane, salik leela, ome katrega, alle. Geweldige principe heefge ons, om dat aan toe te passen, eigenlijk in elke toestand, waarin wij verkeeren. En niet alleen in een toestand, waarin wij een feest organiseren. Let op. Goed opletten wat de, dat principe is. Um, en wij hebben geleerd. Maar goede soldaten, de gadwa, in elke maaltijd van de vreugde, dus een maaltijd die georganiseerd wordt, een feest, om een vreugde te. omwille om van een vreugde, ja, welke vreugde dan ook. En uh, um, een feestdag of een, uh, een persoonlijke gebeurtenis, iets wat men wil vieren, met vreugde, dat telkens, let op, in elke, op elke feest, elke maaltijd, letterlijk, van de vreugde, deze aanklager, dus de citra agra, komt ...en gaat kijken... ...komt en ziet... ...of deze mens... ...dus de mens die dat organiseert... ...een feest... ...geeft vooraf... ...geeft een, uh, het goede... Aan, ...aan een arme... ...oftewel... ...heeft hij dan een arme uitgenodigd... ...in zijn huis... Iedereen begrijpt wie de arme is? Wij zullen zien wie de arme is. Het is niet altijd dezelfde arme, wat wij hier wij weten. die wij, uh, wat wij denken in deze wereld. Natuurlijk, in deze wereld moeten wij ook dat doen als een. Uh, in overeenkomst, zo als het ware, als zinnebeeld van wat het in het hogere gebeurt. Dus als deze. aanklager wanneer die, deze, deze aanklager komt en ziet, dat de mens die dat feest georganiseerd had, uh, dat die mens, uh, of, uh, en kijkt of die mens een arme heeft ge iets gegeven, om kane babaita en dat die arme in zijn huis is, Ahu me katrega, it parish me, Dan deze aanklager vertrekt van, de, van dat huis. Welo ailt man en komt dat huis niet binnen. Nou, als het niet binnenkomt, dan is natuurlijk geen. Um, geen narigheid komt ja, in dat huis. Zes. komen we hier af. Maar als het niet het geval is. Dus als er als er geen arme uitgenodigd is naar een feest, al dan man, dan komt hij wel binnen. Die aanklager komt dan dat huis binnen. We gaan we en ziet vermenging van de vreugde die er is die zonder arme is. Oblativo en zonder het goede dat men uh, aan de armen geeft. Zeven. Salik, en dat die dan steeg die dan naar boven op, deze aanklager, om te regalen en klacht hem aan. Uit, kijk goed wat we leren, dat de Sitra agra heeft geen kracht zelf geeft, heeft geen bevoegdheid om zelf uit zijn eigen uh, kracht, uit zijn eigen als het ware uh, macht, een mens, schade toe te brengen. Want let op, want de citra agra, oftewel de, de aanklager is een, is een minister, een van de krachten in het helaal, die ook door de schepper ge, ge uh, bestuurd uh, mede bestuurd wordt ja, dus wat moet hij doen hij moet wel goed toekijken net zoals bij ons de politie doet of het ministerie van binnenlandse zaken enzovoort so je moet goed kijken dat het orde, alles in, in orde handhaven enzovoort. Dat is precies hetzelfde. Als die ziet dan dat uh, iemand een feest organiseert en geen armen heeft uitgenodigd om hem het goede te doen, dan steekt hij op naar boven, dan kijkt hij naar boven naar, naar Hashem en die zegt: Kijk nou, de mens is geschapen, hey, jij hebt, jij de schepper, jij Hashem heeft geschapen de mens, onder voorwaarden. Herinner je nog, dat de gesed had gezegd, schep, ja, je moet hem scheppen. En, en de tzedakah, zedek, tzedek heeft ook eens ge gezegd, nou, schep hem wel. Omdat hij zal tzedakah doen, hij zal aan liefdadigheid doen, en hij zal ook genade doen met aan zijn mens. Nou, als een mens dat niet doet, dan verspilt hij zijn zijn, zijn, vorm, zijn bestaan hier. En natuurlijk krijg je dan klappen van de zweep. En wie is nou, wie is deze miskane? wie is nou deze arme? Zullen we nog het goed leren, wie die arme is, die men altijd moet geven? Um, we gaan naar beneden naar Hasulam. En... Uh, de linker kolom, de regel 6. Interessant is dat voor de, voor de aanvang van de les, hier Henk zit in de Henk. Henk is, hij het begon, begonnen juist over dit onderwerp eigenlijk, zonder te weten wat hij wat in deze les zal zullen we leren op de zoger. Omdat zo so is het, zie je, zo so is de bedoeling dat wij het levend. Zog als levend organisme ervaren. En onze vragen, onze antwoorden, alles komt van, vanuit wat wij leren op dit moment. En wij hebben dat ook hier even onder rondje gehad, zo'n tien minuutjes voor de. Van. En wij kwamen eigenlijk tot weer tot deze ontdekking, weer herontdekking, of weer we hebben dat wel eens geleerd. Alleen met andere woorden, wie deze arme is. We hebben dat anders genoemd, enzovoort. Maar dat is, dan zullen we dat ook, ook leren in deze les. De Hasulam, de linker kolom, de regel 6. De referentie van Ot Kuf, Zijn. -ze 177. Man lant bij Alma verhulle. Dagelijks. Milanus zei van bij Ulam gat Mij Avraham. Shasach het lehulle Wie is wie is bij ons? Wie is bij ons in de wereld groter dan Avraham? Shasach het lehulle Geest deed, genade deed aan alle schepselen. Kijk nou wat over Abraham wordt gezegd. Die genade deed aan alle schepselen. Daarom ook, onder andere, daarom ook de Gerim. Ook de mensen die overgaan in het, in het Jodendom, ja, die ook kregen Abraham als vader. Weet ik? Want. Die dan heeft geen, ze heeft zijn, natuurlijk zijn eigen vader, fysieke vader. Maar dan verkrijgt hij dan Abraham als zijn vader, als zijn geestelijke vader. Interessant, ja, hoe dat zit. En bijvoorbeeld, jij weet het wel dat, uh, in, dat, in, dat uh, Israël, um, um, iedereen die uit Israël is, die heeft dus zijn eigen naam en de vadersnaam, naam, ja. Bijvoorbeeld, een man die heet bijvoorbeeld, uh, uh, Shimon, ja, Shimon, ben. ben, Ben, betekent de zoon van, altijd de zoon van uh, Jacob, of zoiets. Interessant is, als een man, of een vrouw, en als het vrouw is, dan is het, dan, dan is het bijvoorbeeld uh, Mirjam, ja, Bad, Ghana, dus Bat betekent de dochter van Ghana. De vrouwen die hebben dan de naam Verkregen dan die, uh, hun, hun, in hun, ze, ze, wordt gezegd, de dochter van en dan de moeder wordt genoemd. Hè, en niet de vader. Hè, waarom? Kijk nou hoe geweldig is het in, in deze taal. Kijk nou hoe, omdat overeenkomst naar eigenschappen, ja of niet, een mannelijke wordt, wordt getrokken van het mannelijke. Wordt het, de vader wordt genoemd, een ...mannelijke persoon wordt genoemd, zijn naam. En dan de zoon van zijn vader, duidelijk, omdat het mannelijk is, mannelijk, en dan vrouw is het altijd, vrouw wordt genoemd, dochter van haar moeder, duidelijk, want die, want Malgoed ontvangt van wie, van de Bina, natuurlijk, duidelijk, en ze ontvangt, natuurlijk via de Bina, maar ontvangt van, Abba, van de vader, mannelijk ontvangt, van een mannelijk, een vrouwelijk ontvangt, van een vrouwelijk, de ik bedoel, de oorsprong natuurlijk dat ze hier aan pin uiteindelijk geeft aan de Noekwa. Maar, maar het is wel lijn en vrouwelijke lijn en mannelijke lijn. Eigenlijk. Dan als iemand bijvoorbeeld overgaat tot Jodendom, en dat is natuurlijk niet alleen fysiek dat men doet dat, maar als iemand bijvoorbeeld zichzelf aan Yisre, aan uh, geestelijk. ...dan wat verkrijgt men dan? Hoe wordt dan het Jood, de Joodse naam? De Joodse naam, hoe wordt dan de Joodse naam... Dan ...van iemand die, die geen Joodse vader... ...of geen Joodse moeder heeft gehad? Hoe? Dan noemt men bijvoorbeeld iemand... ...die tot Jodendom is overgegaan... ...als die een man is. En laten we zeggen, hij was, hij was uh, Jan. Ja? En is geworden als Jood... ...hebben ze hem hebben de naam gegeven... Iets wat lijkt op zijn naam altijd, altijd. Men geeft het alleen iets wat lijkt wel op zijn naam. Men, Jacob bijvoorbeeld. Jan, en men zeggen gewoon, of Johan, of, uh, Johann, of, of um, Joachim, of. Uh, of uh, dat doen we niet doen, maar laten we zeggen, Jan. Jan, en men geeft hem bijvoorbeeld Jacob. Ja, bijvoorbeeld. Nou, dat kan. Nou, dan is het zijn naam. Dan wordt het zijn naam. Ook de essentie van zijn naam gaat je ook verkrijgen, dit. Ook dan of zijn. Ook zijn de destinatie, et cetera. Kijk, nou, hoe geweldig moet, moet het passend bij elkaar? Dat het men niet toevallig geeft aan zijn naam, zijn Joodse naam. Het moet wel overeenkomen, altijd een beetje overeenkomsten hebben met zijn, zijn niet-Joodse naam. Maar doet er niet toe. Naast, we hebben geleerd dat zijn niet-Joodse naam, daar zit eigenlijk de zijn destinatie, je hoeft niet verder destinatie zoeken in, in een Joodse naam, maar zijn Joodse naam wordt alleen gegeven aan hem, omdat zijn Joodse ziel is nog bijgekomen aan die, iedereen begrijpt Dus dat een stukje toevoeging aan hem, dat is dan wordt genoemd in zijn herboorte als het ware, als Jood, men geeft hem de naam Jacob. Oké, okay. dat kan, oké, okay. dat is wat hij zijn eigen is, nu. Maar wat hij kreeg, dan als eigen naam. Maar zijn ja. vader. Zijn vader was. Ik kan toch. Zijn vader was geen jood. Nou, dan geeft men hem. de naam van. Zijn vader is dan. Abraham. Dan wordt het gezegd. Jacob ben Abraham. Duidelijk. Want. Abraham is de vader. van. van alle volkeren eigenlijk. Van ieder die. Aanleunen, aanleunen aan Israël. Duidelijk, je hoeft niet per se, mensen hoeft niet per se, eh, tot Jodendom overgaan, fysiek, dus echt, eh, dat, uh, tot een fysiek, tot een Jodendom als geloof. Ja, maar als hij zich aanleunt aan Israël, dan verkrijgt hij natuurlijk deze verwantschap van Abraham. En natuurlijk op dezelfde manier. Een vrouw, ja, als een vrouw bijvoorbeeld komt tot Jodendom, dan krijgt ze tot moeder Sarah. Elle. Als zij was bijvoorbeeld, dan uh, een andere verkreeg dan bijvoorbeeld de naam Ghana. Uh, bijvoorbeeld. En dan, wie is haar moeder? En haar moeder is, is, uh, is uh, heeft een uh, Els of zo, so, weet je, een niet-Joodse vrouw. Dan verkreeg ze dan de naam. Dan wordt het. Hana Bat, De dochter van Sarah. Want die beiden maakten de zielen. Herinner je nog. Mm -hmm. Zij ja. maakten de zielen in hun eigen plaats. Waar zij vandaan kwamen. Ze maakten de zielen. Wat betekent zielen maakten. Ze brachten de mensen naar God. Naar Hashem. En daarmee. Eh, zijn zij ook geworden. Tot. Eh, tot geestelijke. Vader en moeder. Van ieder die. die Komt tot Hashem. Die leunt aan Israël. En dat is wat, wat er gezegd is hier duidelijk: dat, dat Abraham, uh, dat Abraham is, dus, uh, die deed geset aan alle schepselen. Zie je dat? Die staat in de zomer. Dat hij geset deed aan alle schepselen, dus niet aan Joden, of alleen maar aan Joden, aan de anderen niet. Nee, zal het aan alle schepselen. Dat we begrijpen, waarom is dat wel gezegd worden, zo gezegd, aan alle schepselen. Acht. Bayom, shasa, mishte, makatuf. Weikdal, het. 9. wijgmal we ja, zowaar amishté gadol, bijom, wegmaal, tien et Yitzchak. Acht Wegmaal, we ja, samishté, makatuv. op de dag toen hij dat feest organiseerde, maakte. Wat is het geschreven in de Torah? Ja, bij het verhaal over Yitzchak. Wegmaal, we en de jongen is groot geworden. Wegmaal, en. Uh, Stopte al met het zuigen, met het melk opnemen. Waja, Avraham is te gedoen en Abraham maakte een groot feest op de dag toen Hitschak stopte met uh, melk zuigen. Tien na de punt. as Avraham is We karal de hol. Elf g'dolei hador, liep daar súda Avram, is Avram deed maakte dat feest. We karaalig g'dolei hador en riep alle groten van die generatie van zijn generatie naar deze naar die maaltijd, naar die feestelijke maaltijd. Elf naar de punt. We willen het doen. We hebben simcha, we ro En we hebben geleerd dat op elke feest, op elke feest, op elke maaltijd van de vreugde, oftewel op, op, op elke, op elke uh, maaltijd van een Feest, voor welke feest, op elke feest, op elke feestmaaltijd, dus waar de vreugde beleefd wordt. Holy, waar loopt, komt de aanklager. Dan komt deze aanklager en ziet en kijkt dus kijkt el 13. I'm adamahu, diemla, ima adamahu, haek diemla, zod geset ima o niem. Of die mens, het betreffende mens, die dat organiseert, voorafgaat, voorafgaand, voorafgaand, geeft, doet geset aan de arme. 14, 14, jes, o nie ima bait, amastien, niet vraagt me, o toch a nog niet ons, jammer. We immers ondienbaar bij het in Dinner Armen zijn in het huis zijn. Maar steeds niet dan de aanklager scheidt zich van de vertrekt scheidt zich letterlijk van dit van dat huis van huis. Kom niet komt er niet binnen. Nou, geweldig, als die niet binnenkomt, dan gaat die ook geen kwaad doen. Vijftien. nas zestin shama. Weura eha iruf. Sherasim habeloonim. Ubli shigdim heset loonim. Ole lemala umastin alava. We hem in niet, is diener geen arme in het huis zijn, uit, zijn uitgenodigd, zitten in het huis. Hamastin de aanklager van het woord satana, satan, zie je, mastien, satan, zo wordt geschreven in sin, tet en nun. Hamastin is, is hij die doet aanklaag. Satan is, de anklager, is gewoon de naam. En Hamastin is de aanklager. De aanklager komt er binnen, komt het huis binnen. 16. We horen eha hier, en hij ziet de vermenging van de vreugde zonder armen. 17. die hem en hij ziet het zonder armen zonder dat er gezet werd voorafga voorafgaand gegeven aan de armen, steeg hij op naar boven's op en klacht hem aan. Interessant is dat, in, bij vele volkeren heb je dat wel, uh, zo'n, hoe zeg je dat, in goede huizen. Bij vele volkeren heb je dat wel gehad, het bestaat nog steeds. Dat, Voorafgaand aan een maaltijd, let op. dan komen er armen aan een huis. Ja. Dus ze weten wel dat ergens een feestje wordt gehouden. En zo. En ze komen aan een huis. En normaal, wat doen ze? Wat doen de huis. dan de. de. de. Vrouw, de, de vrouw des huis. Zij dan. Ja, dan zegt ze bijvoorbeeld. dracht op aan haar dienstmeisjes. om buiten ergens aan hen te brengen. Wat eet Op deze manier goed opletten. Dat het deze, dat principe. Wat wij, wat wij, waar we het over hebben. Is de goddelijke principe. Hoe moeten we dat aanpakken. Straks zullen we het meer leren daarover. Dat je het goed aanpakt. Dat je begrijpt wat betekent. Alles zit in een mens. Natuurlijk. Maar dat jij aan de hand. Midras vertelt ons alsof het alsof het allemaal gebeurt buiten één ziel Duidelijk, maar het is niet, alles zit in één ziel dus dan, dan, dan uh, vrouw, vrouw dus huizen die het in dracht op en geeft bepaalde dus een beetje stuk dan wat eten wat, en dan men brengt dat aan die armen even naar buiten en dan, dan komt er een feest en wordt alles georganiseerd en caviar en van alles komt er wel op tafel de, op de maar die armen die krijgen we wel Iets. En men weet niet waarom men dat doet, gewoon traditie, maar dat komt ook door deze, dus als het ware het zinnenbeeld van, het, van deze wet om aan armen altijd iets te geven op, de dag, van de, op de, de dag, op de maaltijd van de vreugde. Wanneer je vreugde hebt, altijd geven dan aan de armen. We gaan naar boven, naar de regel 8 van de zogertekst zelf. Uh, dezelfde pagina. De Ot Koef Ein Ged, 178. Als alleen leren we nu aan, die, aan, het, aan het verhaal met Abraham, krijgen we dat beeld van uh, dit fenomeen helder te zien om aan armen te geven op de dag of op, op, op het moment van de vreugde feest te maaltijd enzo Abraham kewaan de zamin le vedora weidore het mekatrega vekam al negen, negen gegonna de miskana. Zloga ve man de ashgabe. dan kijk nou wat die ons nieuw vertelt. Ach. Avram, ke van <muchin> de zaamel Arabische dara, toen hij de grote van de groten van zijn generatie had uitgenodigd, Nachat Mekatrega dalde de Aanklager af, we kwam al patge en kwam aan de voorduur van het huis van Abraham. let op, kegavna de miskana als een arme, dus hij heeft zich aan, voorgedaan als arme, die aanklager. 9. we logen hem aan de asgabein, er was niemand die er, die er aandacht schenkt aan hem, dedik was niemand dus dit wat bedoel ik dan bedoel ik er niemand gaf hem iets Punt Abraham, Have, mishamishli Shamai, schlie non nachin. Et chin, veravravinka i vidisakhon. Dat zal moelos. Abraham was bezig met it, Abraham had a, was bezig met het ehm ginen aan de koningen en de groten aanzienlijke der aarde die bij hem kwamen. Hij he was er mee bezig. Tien nader punt. Sarah, oni lekulhu le kulhu, de lohave mehamanin kad i olidat. Sarah, zij vrouw Sarah, Onyke uit Banyen. Zij was bezig met het uh, borstvoeding geven, met melk geven van haar borst aan jongens. Eigenlijk aan kinderen, maar aan, aan jongens, aan kinderen. Aan kinderen. Kijk nou wat die zegt ons. Dus wat de Sarah was bezig dus met het voeden, met melk. Uh, borstvoeding gaf aan alle, kin aan kinderen van allen van allen, dus van alle gasten de loog hebben me omdat zij hadden niet geloofd wanneer toen uh, zij uh, baarde het kind hela de volgende pagina Kouf, Ayn, hei, de eerste regel. Amru. Pasofi, hu, o, um, min, suka. le. Hier zou ik een puntje zetten in het midden. Na het woordje le. Maar. Deze pagina, de volgende, dus de. Kouf, Ayn, hei. De eerste regel. Amru, maar ze. Ze hadden gezegd, het is de mensen hadden gezegd: Asu, voor so is een vondeling. Omans, En uit de marketplace van de marketplace van de marktplaats hebben ze hem uh, genomen. Een in het midden. Begin, kah Adjan, ben Nehu, twee, we Natal Natalat loont Sara, we onieta loont Cammeju, en daarom brachten zij hun babytjes mee naar het feest. Regel twee, we natalet Lon Sara en Sara nam hen uh, aan, ik zeg het nam hen bij zich, we onieta loont Cammeju en heeft hen Melk gegeven van haar borsten. Voor hen, oftewel in hun aanwezigheid Ten overstaan van hen. Punt. De regel 2. En hoe, kijk, hoe komt, hoe komt men aan deze gegevens? Aide de Torah. Aide de Torah. In de Torah staat het niet zo precies. Maar in de Torah staat het op een. Op een, op een op, op, um, staat het wel aanwijzingen uh, waaruit het allemaal gehaald wordt. Hadde u mi Mimalal, Mimalal Abraham, Henneke, sorry, Mimalal Avram Hinika Banim, Sarah, de volgende pagina, Kuf 1, Waw, 176, de eerste regel, Banim wadai, punt. Dus waarop beroept men zich dat verhaal? Waarop men, waar, hoe haalt men dat verhaal? Waarvan dan? In de Torah wordt niet verteld zo uitvoerig over dat incident, over, dat, over dat, uh, het feit dat zij zoveel kinderen heeft uh, melk gegeven. Dan. Want dat staat in de Torah, in de Breschid. Eh. Uh, Werk kaf alf, 21, staat het wel geschreven. Dat, Mimalal, Mimalal Avram, wie zou Avram zeggen, verwonderend zo. Ja, wie zou Avram zeggen dat, dat Sarah kinderen zo uh, borstvoeding geven? Wie zou, wie zou kunnen zeggen, dat dus onvoorstelbaar, dat dit on, onmogelijk zou zijn. En dan staat het, banim, staat het, uh, banim wadai, staat het, dat de za, zou aan kinderen, meer fout staat het, banim wadai, daadwerkelijk banim. Weet je? Dus het staat niet in het Torah, dat het aan één kind gegeven zou zijn, want zij had alleen maar één kind gekregen. Maar in het Torah staat... Uh, uh, Baniem aan kinderen zouden schrijven. Dus daaruit kon uh, op een zeer fijne manier de Torah geleerd hebben. Dat afgeleid door hun roerige koders, door hun heilige geest. Ze wisten wel hoe. En dat wisten zij dat het zo was. Plus de overleveringen enzovoort. De regel 1. Naar de punt. Waarom? Bekatrega, alpatcha. En nou, en die aanklager die staat aan de deur. Die blijft aan de deur staan. Dus, Abraham is bezig met al die, al die grote jongens. Om hen te dienen. En Sarah, Sarah is bezig met, met ook weer met anderen. Met, met, met die kindertjes. Nou, en die aanklager die blijft voor de deur staan. Niemand let op hem. Nou, op zo'n moment wil hij natuurlijk uh, aanpakken, uh, grepen en uh, aanklachten. Amra. Elokim. En dan zei Sarah zee ook, zo ook in het Horaal staat geschreven, daar is hetzelfde plaats: dat Sarah zei Elokim, als Elokim maakte. Uh, met mij... Uh, hoe zeg je dat... lachwekkend... heeft mij gemaakt. Dat zij... dat zij zo'n zo leeftijd... dat zij dat allemaal... Dat moest meemaken. Dat zegt ze dat... hij heeft mij belachelijk gemaakt... Of een beetje lachwekkend gemaakt. Spotend of zo. Twee... Kamij kutshe brihuvam arle ribonalm, ata mert Abraham dri Ohavi havii, saudata velo yahivla lach midi velo avle miskan velo kariv kadmech afilu fir yona had. Kijk nou hoe geweldig hoe dat werkt en kijk nou hoe de relatie hoe werkt het geweldig in, de, in het systeem van Hashem, in de subordinatie naar krachten. Kijk nou, deze, de plaats van de aanklager, dat de aanklager is altijd onderworpen aan Hashem. Er bestaat alleen maar één kracht in de wereld, alleen Hashem. Alleen hier op aarde, hoe lager wij komen, hoe wordt het als het ware verdeeld in tweeën omdat twee krachten zijn chassadim en gorot en de mens zit tussenin. En om anders op deze manier met een, de aanklager de mens kan, Hashem kan met de mens als het ware de feedback hebben. Een verbondenheid hebben op deze manier. Als een mens dan niet, uh, zich niet in overeenstemming brengt, zondigt. ...niet in vereenstemming brengt met de wetten van de heelal... ...dan wordt die dan... verkrijgt dan die... ...aanklager... ...het... ...de toestemming om hem aan te pakken. je? Nee, alleen is dat nou, nou een straf. Het is helemaal niet geen straf. Ja, ten aanzien van Hashem is het geen straf. Het is alleen maar... ...het richten de mens... ...in de juiste wegen. Nee, dat is heel anders dan... ...en mensen in de gevangenis stoppen hier op aarde. Ja, dus gewoon hier op aarde hebben we, eh, ...bedenken ze... ...kunnen ze niets beters bedenken... ...konden ze niet beters ...iets beters bedenken dan een mens... ...gewoon in de gevangenis te stoppen. Ja. Helpt iemand gevangenis? Geen mens helpt het gevangenis. Oké, okay, men probeert dat te leren... ...een beetje reclassering... ...en al die andere dingen... ...maar het is een zeer speciale iets... ...om de mens... Wij uh, we weten dat ook um, straf hier op aarde moet ook zijn, eigenlijk naar het voorbeeld van Hashem. Let op, Naar het voorbeeld van Hashem. Het moet opbouwend zijn. Straf ook, en straf hier moet ook opbouwend zijn. Natuurlijk, mens moet. ...wel een stukje leed hebben, etc. Maar we moet natuurlijk de mens niet kapot maken... ...dat hij nog erger wordt dan voordat hij en de bak inging. Maar normaal hier op aarde is het... ...als de mens komt uit de gevangenis... ...dan wordt je pas echt, echt een echte crimineel. Uh, de regel 1, let op. Dus hij... Dat was het feit dus dat, ze, dat hij stond voor de deur en niemand lette op hem, niemand hielp hem, niemand gaf hem iets. En dan nog die Sarah die zei ook zoiets dat Hashem spot met mij heeft gedreven, een beetje zo mee belachelijk heeft gemaakt. Twee, meja tsalega ho, Mikatrega direct steeg deze aanklager voor het aangezicht van Hashem naar zijn baas. Waar Marlen, zij zei tegen hem, de meester van de wereld. Kijk nou. Degeen, geen Metis, me, me, Mephisto is, heeft iets, een intrinsieke kracht in zichzelf. Geen Mephisto heeft uh, deze kracht. De, ja. Hij heeft geen kracht op zichzelf. En de mens zelf kan zich indrijven, ja, dat hij... ...van Mephisto, ja, Mephisto, Mephisto, oh. Faust, met Mephi, van Goethe, van Goethe, de Mephisto, okay. nou, van de, van de Goethe, Goethe de, de, ja, de ja de Faust, de Faust, de, ja. ja, de Faust is dus, dat is de, de, de, de, de hoofdpersonage dus van die, dus, oh, ja. die is dus als, uh, mm -hmm. als de kwaad vertegenwoordigd de kracht, uh, uh, ja. ja ja dus dan die dat is de Mephisto dus dan dat hij uh, de mens kan zich alleen indrijven daarin dat, dat die dan aan gaat hangen aan deze kracht van die aanklager van het kwaad maar normaliter is het niet zo normaliter mens moet steeds dat zien als die dan aangepakt wordt dan moet je dan gewoon ...toegeven, ja, en, en, en uh, ondergaan deze correctie en eventueel het leid wat hij zelf aan zichzelf heeft veroorzaakt, dulden of verdragen. Dus direct steeg die aanklager op voor het en te staan... For Hashem, the Heel, gezegend is Him. Wa Marlen, Hij zeit Him, Rebon Alma, the Meester of the World. Ad Amart, Jij had gezegd, Abraham, oh he. Abraham, my Lieveling. Drie, Kijk nou, zegt Hij, Avat Saudata, dat Hij maakte een feest, hij maakt een een sodaai. hij maakt een feestmaaltijd. tijd. Weloor jo, gaf jou niets, gaf niets aan jou. Velo Lemiskaneen niets aan de, ei niets aan de armen. Velo Kariv Kadmech, en hij, hij heeft niet uh, overgebracht voor jou, aan, aan jou. Afilo, Jonah gaat zelfs niet een zelfs niet een uh, duifje heeft hij niet gebracht voor jou als, ja, als dank. Punt 4. Naar de punt. Weet toe. Amart, Sarah de gejagen. En nog meer, zei hij. Bovendien, Sarah zei dat jij had belachelijk gemaakt, bespotend gemaakt. We keren terug naar de, onze oorspronkelijke pagina waar we geweest waren, naar de pagina Kufayn Dalit 100. 470, de regel 8. Nee, dat is de regel 8. Hebben we hebben het gehad van de van de zoger. En nu gaan we naar Hassulam op deze pagina. De linker kolom, de regel 9. De referentie van de oud Kuv ein 178 107. Abraham 20. de 20. Avraham, 20. punt. 20. Avraham, 20. Avraham, 20. Avraham, 20. Avraham, 20. Avraham, 20. Avraham, 20. Avraham, 20. Avraham, tien Avraham, 20. Avraham, twintig Avraham, 20. Avraham, Grote, grote van zijn generatie had uitgenodigd, je ja, radamastien daalde de aanklager af, we kwamen alle parten en kwam te staan, 21, voor de duur, keeen oni, zoals een arme, dus deed zich voor als een arme, en ging voor de deur te staan.